In Canada wordt niet meer gezocht naar een vermiste Nederlandse polonderzoeker. Het reddingsteam denkt niet dat zijn lichaam nog wordt gevonden. Eind vorige maand raakten twee Nederlanders vermist. Gisteravond werd het lichaam van één van hen gevonden en geborgen. Maar om wie het gaat is nog niet bekend. Bij een Jumbo supermarkt in Groningen is vannacht een explosief gevonden. Iemand zag het pakketje tegen de gevel van de supermarkt staan en belde de politie... De explosieve opruimingsdienst heeft het pakketje weggehaald... en op een andere locatie opgeblazen. De politie in Groningen zoekt nog uit door wie het explosief is achtergelaten. Bij een gevangenisuitbraak in Irak zijn zeker dertig gedetineerden... en zes politieagenten omgekomen. Zo'n veertig gevangenen slaagden erin te ontsnappen... zegt het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bewakers zouden vanochtend zijn overmeesterd... toen ze kwamen kijken bij een opstootje in de gevangenis... Sommige ontsnapte gevangenen werden verdacht van terrorisme. Nederland stelt 5 miljoen euro extra beschikbaar voor noodhulp aan Nepal. Volgens minister Ploemen is er vooral hulp nodig op het platteland. Eerder stak Nederland al 4 miljoen in gezondheidszorg, onderdak en voedsel. De aardbeving in Nepal kostte twee weken geleden aan meer dan 7000 mensen het leven. Dan nog het weer. Later vanmiddag wat buien. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 13 tot 19 graden. Maandag kan het in het binnenland wel 25 graden worden. Dit was het en ons. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A1 van Amsterdam de Amersfoort is dit weekend dicht tussen Knoppend en Naarden. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dat duurt tot maandagochtend 5 uur. Tot zover de verkeersinfo.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 Vliegtuigen brengen voedsel aan het uitgehongerde Nederlandse volk.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 Dat vader en dat moeder, dat zusje terzuilaf. Ik zie het geen niet zitten. Ik ga naar Amerika. Dat vader en dat moeder, dat zusje terzuilaf. Ik zie het geen niet zitten. Ik ga naar Amerika. Dat lieve rest van Nederland, dat lieve allemaal, blijf maar. Zitten in het land van Maas en Waal. Ik kan alleen maar lachen, ik stap eruit, ik ga. M'n rugzak en mijn tentje mee, de vlinders achterna. So Hoe lang duurt nog de nacht? Waar? Zutve. We in 1971. Waarheen, waarvoor? En Jeanette van Zutve is geboren in Utrecht op 10 december 1949. En overleden op 25 april 2005. Was natuurlijk een Nederlandse zangeres. En ze werd vanwege haar achtergrond in de bloemen. Het zingen de bloemenmeisje, oftewel My Fair Lady genoemd. Haar hele familie was werkzaam in de bloemen. En ook van Zutve's vader had een bloemenzaak. Haar opa was de café Chantal zanger en humorist Karel van Zutve.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 Onderweg zometeen, Astrid Nijg, ook Nico Haak, maar eerst die Mount en MacNeil met Ik zie een ster. Ik heb Sta ver, maar straks komt hij dichterbij. Ik zie hem dan, een lieve man. I see a love a new love die is a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 Maar in de dolle van dat groeit nu op de hoek. Kun je doorgaan tot het einde voor een slokje per verzoek? Donki Donki Pia, misschien op je sinaasappelsis, stel maar verder, als maar verder. Donki Donki Pia, misschien op je sinaasappelsis, want we gaan.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 En guldens op de bank. Maar plotseling de derde week werd hij ontzettend krank. De pillen uit zijn winkel.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 zijn harmonica en ging aantrekken En dadelijk zong krom het was vies toen zeum Ligt je zaar, welk gevaar Riep al op, ik word zo naar Oeh, ja, ze reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn Samen zit zitten maar de baden, schijn, schijn, schijn Met een lekker, lekker potje, vier, vier, vier, vier. Aarde sfeer, vier, vier. vier, vier, vier. je grote hart Verdienen. Je staat zonder benzine Voor verdrietjes, de wereld zit voor liedjes. Willem, kom, willem, wat heb je grote handen, een bek vol gouden tanden, Een stuiver in je zaal?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 Dat in het teken van de jaren zeventig. Met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zo meteen Jan en Zwaan. Ook André Hazes komt voorbij, maar niet eerst. Sandra en Andrus met Als het om de liefde gaat. Na, na, na, na, na, na, na, na, wat zal ik er doen? Om nog vandaag van jou te zijn. I'll see you Zeggen wat je werkelijk voelt? Je bent bang dat je een vlatenslaag. Ja, mensen doen gewoon. we doen al recht genoeg. Voor de roze publieke straat. Na, na, na, na, na, na, na, na, wat zal ik het doen? Om nog vandaag van jou te zijn? Mm -hmm. na,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 Je, je bent bang dat je een Ja, mensen doen gewoon, doen al gek genoeg voor onze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 Hé hey jongens, andere muziek, andere plaats. Dit is Middelburg. Deze Zeeuwse volkleurengroep had voor zijn optreden het mooist denkbare decor. Het stadhuis van Middelburg. Het schitterende weer lokte velen naar zee en strand. Scheveningen had het lekker druk op deze dag. Maar dat had ook nog een andere oorzaak. Want hier werd het defilé gehouden van alle groeperingen...